Overigens is van wetenschappelijke zijde twijfel uitgesproken omtrent de overlevenskansen van de baby. Men wijst erop dat het kind tijdens de overzending, zo die al heeft plaatsgevonden, geen ruimtepak droeg en ook niet omgeven was door een beschermende capsule. Meneer Kourisawa, op uw verzoek heeft de regering van Ganymedes telegrammen door het gehele zonnestelsel verzonden. Wij hebben daarbij geaarzeld.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 U had een tweeling nog wel die verdwenen was, maar ze zijn nu al bij veilig. Terug En dat is de vrouw die ik bedoel. We zijn zo blij meneer, mijn man en ik. We hebben er geen woorden voor. Uw kinderen zijn heel ver terechtgekomen, nietwaar? Aan de andere kant van ga niet medes meneer. Helemaal aan de andere kant. En ook nog op totaal verschillende adressen. Maar weet u wat het schandelijk is? En mijn man vond het ook een schandaal.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 Van verschillende goed geadministreerde heren de antwoord gekregen. Het eerst reageerde onze naaste buur Cadisto, onmiddellijk gevolgd door de beide andere bewoners in Vitermanen, IO en Europa. Daar de bevolkingen van onze buursatellieten de gebeurtenissen hier met aandacht hadden gevolgd, was het signalement van Flores al bekend voor het officiële verzoek om assistentie. Dit vergemakkelijkte uiteraard het helaas negatief uitgevallen onderzoek.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 omdat het heel erg als je op mama zo boos was. Als ik haar zei: geen groene, ga niet mee, dus meer te drinken, dan, dan had ik daar gelijk in. Maar ja, het is gemakkelijk kwaad als je gelijk hebt. Ja, maar je hebt toch gelijk? Die politieinspecteur, dat is een hele verschrikkelijke, ontzettende idioot. Ik heb hem bedreigd. Logisch, dat wil je toch niet geloven? Ja, het is niet de manier. Dat is ook geen manier om jouw volve te schieten en op te sluiten. Nou, ik, David, maakte de fout met mijn versterker. Door mijn schuld lagen overal de verkeerde kinderen in de wieg. Floris, Het is mijn schuld. Ja, maar hij jankt echt vervelend. Ik durf Eileen niet meer te zien. Nou, die is toch veel te dik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 Je moet hem niet onder en je moet hem niet overschatten, Joepio. Maar twee kinderen is waanzin. Werkelijk waanzin. Waanzin. Manja? Manja? Manja, moet je horen? Stil, David. Je maakt Lisa aan het schatten. Ja, Boris vertelde dat je in de stal kon vinden. Moet je horen. Lisa? Gaan... Lisa doet het pijn? Maar oh. nou, stil nou maar. Zij gaat het over en dan ben je blij. Moet je horen, he? mijn vader en ik yes. en je moeder. Stil toch? iets hard. Lisa gaat een veulentje krijgen. Ja. De weeën zijn al begonnen. Maar, maar het kan een beetje moeilijk worden, omdat het eerst de eerste veulentjes is. Mm. De veearts heeft al van binnen gevoeld. Ik mocht ook. Hij heeft precies verteld hoe de baarmoedermondhoek die moest aftasten. Ja? De, er is al ontsluiting, maar nog niet zoveel dat het hoofd van het veulentje er doorheen kan. Oh, Stil maar, komt een babypaardje nee? ook met zijn kop vooruit naar buiten dan? Ja, maar bij gewone baby's... Ik bedoel, bij mensen gaan kinderen de les met hun konden dieast uit, weet je... Mijn moeder, zegt, mijn moeder zei altijd dat ik heel verschrikkelijk ontzettend heb met mijn billen naar buiten stak voordat ik helemaal kwam. Het is een vuilen en geen babypaar. En een vuil heeft geen kop, maar een vrouw. Ja, maar man, je gaan een Floris zoeken. De presidenten vindt het ook belangrijk als mijn vader zelf gaat meezoeken... omdat hij beter idee heeft dan de politie over waar die Jan, waar Floris gevallen is. Ja, is ja, En mijn vader neemt mij mee, omdat ik zoveel verschrikkelijk ontzettend goede raad kan geven. En ik, ik mocht jou meevragen, ik hoefde het niets te zeggen. Ik bedoel, mijn vader had zelf al bedacht dat ik het heel verschrikkelijk ontzettend leuk zou vinden...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 Ik kan moeilijk wat erbij komen. De mensen van hier zich ontzweefd. Mensen, een beetje opzij graag. Ik wil de president een vraag stellen. Denk u toch aan de kijkers, mensen? Ja, waar ben ik het. Ja, nu drukt de president die zwaardlijvige dame de hand. Ze houdt die zelfs extra langs vast. Ja, dank u, dank u, dank u. Mama, die we komen uit, mama, Ik heb niks meer Ja, de microfoon is ik al, denk ik. Ja? Oh, de president. Eileen. Ik mag toch wel Eileen zeggen. Vooral...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 Oh, de vader gaat erachteraan. achteraan. Nou, kijkt uiterst. En die, die, die dikke vrouw heeft zich eveneens Maar. Maar de deur schuift meteen dicht, die kijkers. Ik Is dat een gebruiker Je ook niet op, ze. Je schudt heel verschrikkelijk ontzettend aan alle kanten. Het is goed dat je meteen vertrok, Joopje. Ja. Als ik nog iets had moeten zeggen, was ik bezweken. We liggen al op koers. Ik kan de dektorband zo afdoen. Ja, hendel omlaag. Zitten we nou op automatisch, pap? Huh? Uh, ja, ja, ja.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 Maar desondanks, David, wat jouw optreden van daarnet betreft. Nee, Yukiyo, Yukiyo, je mag hem niets verwijten. Je moet trots zijn op een jongen die je zo deed. Je bent toch niet boos hè, pap? Oh, boos, boos. Dat gezicht van dat zelfingenomen mens. Da waarin gaan we dan nou allemaal? Van vier plaatsen is geen ontkenning binnengekomen: van Juno in de asteroïdengordel, van Mars, van de oude aarde zoals te verwachten was. En van één proefstation op Venus. En daar kan Floris allemaal zijn? Ja. Uiteraard gaan we eerst naar Juno in de asteroïdengordel. Ah.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 maar volgt totaal afwijkende banen. Zo nadert Hidalgo de baan van Saturnus, terwijl Icarus een langgerekte baan volgt die de planetoïde tijdens hun omloop tot dicht bij de zon brengt. De asteroïde-groter bleek de afgelopen 150 jaar een ideale plaats voor de vestiging van allerlei ruimtelaboratoria en observatoria. Van de asteroïde Ceres en Vesta werd gebruik gemaakt voor de beslissende experimenten met kunstzonnen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 Misschien is die uh, asteroïde, die, die jumbo van. Asteroïde Juno. Ach, maar misschien is Juno wel. Bestaat uh, ruimteovers? Die vragen dan losgeld van Floris. Ja, maar dat betalen wij alleen maar als hij niet meer houdt, natuurlijk. Hè. Anders geven we het geld pas wanneer zijn tandjes helemaal door zijn. Ruimterovers, waar haal je het vandaan? Ruimterovers bestaan niet. Ja, nou, op Mars heb je anders ontvoerders. Die pakken rijke directeuren en dan vragen ze heel verschrikkelijk veel geld. Oh, ja. ja het is op het journaal geweest. Ze ja, pas nog op de dag nadat mama wegging. Hoe dan ook? Dat is een bende op Mars. Waar we nu mee te maken hebben, is het stilzwijgen op een asteroïde.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 In de scheepshal. Oh. Ik voel me zo zwaar, op. De zwaartekrachtinstallatie staat aan. Dat zou erop wijzen dat er nog iemand aanwezig is. Kijk, er ligt een klein schip op de reparatiehelling. Volgens de gegevens hebben ze twee ruimteschepen hier. Ze kunnen met het andere weg zijn. Of één van twee. Waarom vertoont de achtergeblevene zich daar niet? Ah, nou, ja. David, wat doe je daar? Blijf bij ons in de buurt. Commissie, er staat een dieptetelevisie naast de werkbank. Nou, vind je dit dan niet gek? Ze hebben toch geen televisie op Juno? You know. Juno! Ik, ik bedoel, ze hebben hier toch geen televisiestation? Het zal wel op Mars staan afgesteld. De positie van Juno ten opzichte van Mars is gunstig op het moment. Even kijken! David, David, we hebben nou heus wel wat anders ons ja, hoor. Alsjeblieft, David, De aflevering van het Martiaanse journaal. Nog een half uur geleden heeft dus zich opnieuw op gevallen ontvoering voor gedaan.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 De Martians reporter was Kees van Ooyen, tv-omroepster Willy Bril, verslaggever Hans Karstenbaar, Mohameds moeder Maria Lindes. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden, technische realisatie, Jan Bosboom, Pier Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leubler.